Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De teams van Donald Trump en Joe Biden hebben er allebei wel vertrouwen in. Beide teams denken dat hun kandidaat op koers is om de president van Amerika te blijven of te worden. Maar de nieuwszenders wachten rustig af op de uitslag. All eyes on Michigan as Joe Biden moves into the lead. Patience, patience, patience. Er worden nog miljoenen stemmen geteld. De afgelopen uren is de kaart van Republikeins rood steeds blauwer geworden. De kleur van de democraten. Maar het is kiele kiele allemaal, zegt correspondent Marieke de Vries. In de zes swing states zijn er nog steeds geen uitslagen. We zien Georgia en North Carolina dat daar Trump toch wel op kop gaat met zo'n anderhalf procent. Maar in Michigan, Nevada en Wisconsin, daar zien we een lichte voorsprong voor Joe Biden. En als die voorsprong zo blijft, is Joe Biden de nieuwe president van Amerika... Ondertussen heeft Trump zijn telefoon ook weer gevonden na waarschijnlijk een kort slaapje. Hij riep zichzelf eerder al uit tot winnaar. En nu gooit hij op Twitter dat er fraude wordt gepleegd met stemmen. Vannacht stond hij voor en nu hij wakker is, is de voorsprong op magische wijze verdwenen. Staat meteen een disclaimer van Twitter bij, zegt Marieke. Zij waarschuwen hier uh, dat dit misschien disinformatie is die verspreid wordt door de president van de Verenigde Staten. De democraten verwachten binnen een paar uur duidelijk te hebben wie er in het Witte Huis mag wonen. Een reisje naar Curaçao is ineens hartstikke populair. Sinds de persconferentie van gisteravond zien reisbureaus de boekingen binnenstromen. Premier Rutte zei gisteravond dat een vakantie naar het buitenland echt niet kan. Uitzondering op de regel is Caribisch Nederland. Op Curaçao en op Bonaire geldt nu code geel. De KNVB hoopt dat de amateurclubs in januari weer kunnen voetballen. De Voetbalbond heeft een plan gemaakt voor hoe de competities in coronatijd toch kunnen worden afgemaakt. Zo komen bekerwedstrijden te vervallen en wordt er in de zomer doorgevoetbald. De KNVB beslist in december of dat plan ook haalbaar is. En dan nog het weer, droog en helder. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen blijft het wel droog met soms wat zon. En het wordt 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Yeah But you don't want If I'm feeling really ...zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de gouverneur van Pennsylvania kan het zijn dat daar vandaag geen uitslag komt. Het is daar nu half eens middags. Trump staat nu 9 procentpunt voor op Biden in deze belangrijke swing ...die 20 kiesmannen oplevert. Bij de berging van een Duits vliegtuigwrak in de gemeente Dalfsen zijn de stoffelijke resten gevonden van een piloot. De Duitse Messerschmid stortte in 1944 neer. Het is nog niet bekend wie die vlieger was. En de Schaatsunie geeft toestemming voor internationale wedstrijden begin volgend jaar. Om te beginnen worden de EK Allround en EK Sprint op 16 en 17 januari verreden in Tijalf in Heerenveen. Het weer: vannacht een graad of drie in het zuidoosten kans op lichte vorst en mist. Morgen ook en dan is het daar zeven graden. Verder meest droog met wat zon en elf graden. Me oh, baby, I can't feel the rush of adrenaline, I'm not You make it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 Maar keer, ik ben van beton? Ik ken mij nog van voor die tijd Voor de vader, voor mijn soms We liepen samen door de wijk Was een vijf, waren jong. jongen Ik heb gedronken je zin is dus ik bel je leed nah. Nou je vlekjes en frikkels. Liefde is zo ingewikkeld. Ik kan beter niet bellen nu, maar Er zit vast in mijn hoofd, is je sikkel. Ik had je bek met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights beefs en gekibbel. ben je verder gaan nu in middel. Of love ik ook zo rood. Je meid zoals jij bij mij doet. Al die mensen ze zijn fake. Ik kan niet blij doen. Blijf voor me open, we zien wel wat de tijd doet. Wat de wij tot is bijna mijn zij Is gebroken in peace, peace Maar ik heb papier en verzie Life on the road is niet iets Ik buffel ik en ik hier dus, ik bel je aan Alina Ik ben ook alleen en niet alleen yeah. Deze wereld is fake, maar life is real En ik koop mijzelf herpak ja. Album af en een brand nieuw deal Ik ben nog steeds met dezelfde gabbers ja. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please, ga niet uit Elke week als je vreemd aan ik ben trouwens het probleem Forever duurt niet, nou is niet de zin we took the technique for deep It is a type now I gotta leave, yeah I'm sick and I The to see If you can stop on my mind And I should miss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 feet now.